Dit is onderduid Nederwit met het NOS-journaal. De romanige uitgever van News International is gearresteerd. Ze was uitgever van de Britse kranten van mediamagnaat Rupert Murdoch. Brooks was ook hoofdredacteur van het roddelblad News of the World... in de tijd van het afluisterschandaal dat heeft geleid tot het eind van het blad. Een paar dagen geleden nam ze ontslag als uitgever vanwege het schandaal. Dinsdag moet Brooks verschijnen voor een parlementaire commissie... die het afluisterschandaal bij News of the World onderzoekt... Maar nu zit ze vast in een politiebureau in Londen waar ze wordt verhoord over het onderscheppen van voicemails op GSM's, onder meer die van een vermist meisje. Brooks is al de tiende arrestant in de zaak. Onder de verdachte is de oud woordvoerder van premier Cameron, die ook hoofdredacteur van News of the World is geweest. In de Afghaanse provincie Bamidjan hebben Afghanen de veiligheidstaken overgenomen van buitenlandse militairen. De centrale Afghaanse provincie is de eerste van zeven gebieden waar de Afghanen zelf gaan zorgen voor de veiligheid van de bevolking. De overdracht van de taken gebeurde tijdens een plechtigheid in de hoofdstad van Bamidjan. Er zijn nu nog 150.000 buitenlandse militairen in Afghanistan. Het is de bedoeling dat die eind 2014 allemaal zijn vertrokken. Daarna moeten de Afghanen het helemaal zelf doen.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 Dan het weer, toenemende kans op buien, plaatselijk met onweer. Een stevige zuidwestenwind en maximaal rond 19 graden. Vanavond vooral in het westen nog regen, morgen overal nat en het blijft koel. Cool. Dit was het NOS Journaal. Er is Wijnand Zwaan bij de ANW. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat Ville bij Vianen 2 kilometer door werkzaamheden. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij het Rotterpolderplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In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 6.9 ZFM Hey, I love the nightlife Yeah in the off the top in het ritme van Antwoord ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. Ooh. Stay with me. What have I done? I broke your heart. Now there's no sun, just cold dark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 Promise tonight. Yes.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 Might take you home with me if I could Tonight Cause Baby, I'ma make you feel so good Tonight Cause we might not get to my room Tonight I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 Houd een haar, de dames voor u hebben het al vastgezwaar. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En spelen lijkt me Toen ik het portiereel nog had Het gouden goud maakt klein, Dit hart ik heb het Het tweede hart Het tweede hand. Je blijft geen gouden kopen Ook al had je wel de kans Want dit is mijn hart Een houten hart De dames voor u hebben het al pas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 Met me mee naar het strand vandaag. In de zon, zo, zo. Vroeg in de ochtend. Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Niets aan de hand, hand, hand. De lieve roep me.